Het thema van de maand mei van het online programma Transfiguratie Nu is Oosterse Wijsheid. Er zijn vele wegen die naar de top van de berg leiden, maar het uitzicht is altijd hetzelfde. Dit gezegde uit het oude China is ook van toepassing op de totstandkoming van de nieuwe mens in wie het opstandingslichaam ontstaat en werkzaam wordt. Dat geestelijke lichaam is een onvergankelijke energetische structuur die leeft vanuit de krachten van de bovennatuur en die het fysieke lichaam doordringt en vitaliseert. Het is het resultaat van de transfiguratie die voortvloeit uit het proces van reiniging en loutering. Het proces van transfiguratie kan gegaan worden binnen de school van het Gouden Rozenkruis, die al zo'n honderd jaar werkzaam is. Eerst in Nederland, later ook in andere Europese landen en al geruime tijd wereldwijd. Het geheim daarvan schuilt in het bewust opbouwen en onderhouden van een krachtweld dat een levende verbinding vormt tussen de wereld waarin wij leven en de goddelijke wereld. De stichters Jan van Rijkenborg en Kat de Petrie hebben hun leerlingen vanaf het begin duidelijk gemaakt dat er op aarde meer bona fide geestenscholen actief zijn. In de eerste helft van de 20e eeuw noemden zij hun school vaak de Westerse Mysterieschool. Niet alleen omdat deze aansluit bij de Westerse mens, maar ook omdat zij vanuit hun innerlijk weten verder wilden bouwen op de religie van het Westen, het Christendom. Veel van wat we nu spiritualiteit noemen was destijds in Europa en Amerika gebaseerd op wijsheid uit het oosten. Denk aan theosofie, boeddhisme en soefisme. De meeste boeken van J. van Rijkenborg en Cateroos de Petrie hebben heel duidelijk een christocentrische en tegelijkertijd universele signatuur. Ook verwijzen beide auteurs wel naar hermetische teksten en leringen, want het hermetisme wordt, evenals het innerlijke christendom, ook gerekend tot de westerse traditie en is eveneens gericht op de wedergeboorte van de ziel die de binding met de geest mogelijk maakt. Het pad van het rozenkruis heeft betrekking op overgave aan de krachten die voortvloeien uit de rozenkrop, de geestvonk in het hart. Dat is het heel bewust gaan leven vanuit het principe uw wil geschieden en bereid zijn om dagelijks te sterven, dat wil zeggen belemmerende gehechtheden en identificaties los te laten, zodat goddelijke genade werkzaam kan worden. De idee van zelf bewust minder worden, zodat de ander in je kan groeien, is ook bekend in het Taoïsme en wordt daar aangeduid met de term hoe wij. Jan van Rijkenborg en Katharos de Petri schrijven in hun boek De Chinese Gnosis uitgebreid over de overgave aan Tao Tao betekent letterlijk weg en wordt ook wel vertaald met de baan. Deze maand gaan we in op enkele fragmenten uit oosterse geschriften die Kateroos de Petri heeft toegelicht in haar boeken. Uit parafrasen op de Dao de Jing, uit het boeddhistische boekje De Stem van de Stilte, uit de werken van Zwangtse en uit de Upanishads. De universele wijsheid uit die oosterse klassieke geschriften kan een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. De baan is eerste oorzaak, in zichzelf besloten. Zij was, is en zal zijn in alle eeuwigheid. Haar almacht wordt begrensd door ruimte en door tijd. En aan haar logos is de wereldziel ontsproten. De baan is eerste oorzaak, zo getuigen alle mysterieën. Want uit de heilige Godskrachten is het ware leven geopenbaard. En het is duidelijk dat dit ware leven zal zijn in alle eeuwigheid. Het gaat er nu maar om dat allen deel krijgen aan dit eeuwigheidsleven... dat allen dit leven opnieuw zullen zien en kennen. Daarom voert het ware leven een stralenbundel van licht, kracht en schoonheid in de wereld... van de versterving, opdat de mens over deze brug heen trekkend het oorspronkelijke vaderland weer zou kunnen binnengaan. Als de leerling zich in de baan beweegt of in onze terminologie gesproken, als hij zich opgenomen weet in het nieuwe levensveld, dan weet hij dat de wereld van ruimte en tijd er nog aan grenst. De rechte weg is in haar ritme trillen, in iedere ademtocht erkennend het al bestaan, zo in haar geestelijk stralend lichten op te gaan... dat niets kan zijn dan het albezielend willen. De leerling staat op de rechte weg. Dat is het pad dat zonder omwegen of zijwegen... naar het bevrijdende nieuwe leven voort. En het ritme van de bevrijdingsbaan is om en in hem. Het is als het stromen van de godsrivier door de eeuwige stad...